De mens in het licht, in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn, heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality. Goedemiddag, het is weer heerlijk weekend, dus ontspan en kom lekker even bij met Hello Radio Spirituality. We gaan vandaag in gesprek met theosofen Marleen Schefferly. Zij verzorgt vandaag het item Theosophical Society met als thema de spirituele maatschappij en toepassing van de Upanishad. Vanmiddag gaan we ook in gesprek met auteur en lid van het Gouden Rozenkruis, Anki Hettema. Samen met twee co-auteurs is het boek van Leonardo Geniale Alleskunner tot stand gekomen. En dan hebben we het uiteraard over niemand minder dan Leonardo da Vinci. Het belooft een mooie middag met interessante onderwerpen. En deze starten we met Marleen Scheffeli. Tot zo. Marleen, welkom. Dankjewel. Fijn dat je hier bent. Je hebt een uh, aardig stuk gefiets hier naartoe, was lekker, lekker frisse wind. Het was een straffe wind, maar uh, het was een fijne tocht om even, allemaal, even de, voor de bloedsomloop, zeg maar. Ja, heerlijk hè, zo af en toe. Je bent degene die uh, de stiltegroep in Amsterdam regelmatig organiseert, meditatiebijeenkomsten. ja. Bijeenkomsten. ja. En vandaag willen we het graag hebben met je over uh, de spirituele maatschappij. Hè? Dat gaat eigenlijk meer erom van de toepasbaarheid. Ja, naar aanleiding van oude geschriften en literatuur... Die heb ik begrepen dat jullie ook stilzitten bij de Upanishads? Ja, wij zijn een stiltegroep uh, en we zijn begonnen om ook... in plaats van uh, alleen maar te praten over uh, die oude geschriften... en uh, die wijsheid om er ook eens stil bij te zitten... omdat dat ook een heel belangrijk aspect is. Ja. En We, zijn, uh, we hebben al inmiddels wat geschriften achter de rug... en nu zijn we bezig met uh, Upanishads. Oké. Okay. Uh, en uh, afgelopen zondag uh, hebben we de Briat Aranyanka uh, Upanishad... Uh, Gedaan, zeg maar, of daar hebben we best stil gezeten. Voor de mensen die dat nog niet weten, want het is wel als thema eens vaker in ons programma gekomen. maar kun je kort uiteenzetten waar de Upanishads voor staan? Upanishads zijn onderdeel van de oude Veda's. Um, die stammen van ja, ongeveer 1500 voor. Uh... De, onze jaartelling. Uh, misschien zijn ze zelfs al ouder, maar dat valt uh, dan niet te bewijzen. En um, die bestaan eigenlijk uit uh, drie delen. De eerste deel zijn de hymnes. Het tweede deel zijn de beschrijvingen van de offerrituelen die de oude brahmanen moesten doen. En het derde deel is de filosofie. Dat zijn echt de Upanishaden. Uh, de filosofische verhandeling en dat wordt ook wel de Vedanta genoemd. En daar zijn allerlei scholen weer omheen uh, gebouwd. En dat uh, betekent letterlijk dus neerzitten bij. En jij hebt daar ook jouw visie en jouw ideeën over. En je past het ook toe in jouw uh, stilte sessies. Klopt. Wij kiezen ook voor de, voor de MOOC-Jouw Panisat, moet ik er even bij zeggen. Dat zijn de oudste Upanishads Die zijn ook weer gelinkt aan, aan de verschillende VEDA's. En ja, ik probeer inderdaad een, een link te leggen met, uh, ja, waar mensen zich ook mee bezighouden. Dus na de twee keer twintig minuten stilte die we dan hebben bij een tekst, uh, ontstaat er vaak een dialoog. En um, ja, het is misschien wel leuk om ook te kijken naar hoe de Upanishad in het westen terecht gekomen zijn. De eerste vertaling, die was uit het Persisch, uh, die is meegenomen door een Fransman uit India al in 1670, rond 1670, en die is uh, in 1801, als ik het goed heb, is die vertaald in het Latijn. Oké. Okay. En die vertaling kreeg Schopenhauer uh, onder uh, zijn ogen. En die heeft er zijn hele leer eigenlijk omheen gebouwd. En, um, Had dat ook met de non-dualiteit te maken? Klopt. Dat ja, ja. is ook de, vooral de advaita-richting, uh, de, de niet-tweeheid. Uh, en. Uh, ja, dat, hij, werd weer, hij heeft natuurlijk weer Nietzsche beïnvloed, hij heeft Wagner beïnvloed, uh, Thomas Mann en Tolstoi. Dus dat zijn ook niet, uh, niet de minste. Hoeveel mensen weten dat? Nou, er is ook een tijd geweest, er zijn ook heel veel kwantummechanica um, uh, mensen, zeg maar natuurkundigen. Zeker uit de vorige eeuw die zich met uh, de Veda's bezighielden en... Um, omdat de oerknal wel lijkt op het ontstaan van het kosmisch ei. Er zijn heel veel overeenkomsten als je helemaal teruggaat naar ja, het begin van het bestaan, natuurlijk. Die uh, wetenschappers die daarnaar hebben gekeken, zijn dat ook Westerse wetenschappers? Oh, zeker. Uh, nou, onder andere Robert Oppenheimer. Uh, dat is de, dan de uitvinder van de atoombom. Nou, dat is, dat, is oh, een mooi, dat is er eentje. Dat, dat is er een spoor, die heeft ja. ook een Nobelprijs gewonnen. gewonnen, ja. Nikola Tesla, om, om een paar voorbeelden te oh. noemen. Um, en dat zullen niet de enige zijn. Ja, ja. in zo'n stiltegroep, hè, als jullie, uh, want dat is wat jullie nu sinds kort doen, die Upanishads behandelen. Klopt, ja. Hoe uh, wordt dat ontvangen? Nou, ik probeer altijd een korte inleiding te geven... en om het zo inzichtelijk te maken... om mensen ook een plaatsing te geven van waar ze zitten... en het zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Ik denk dat je... ...altijd zo naar die teksten moet kijken. Je moet het niet gaan vereren als heilige teksten... ...maar gewoon onderzoekend bezig zijn. Ik denk dat het daar ook voor bedoeld is. Ja. En dan even stil zijn. Hè? En zoals die uh, Brihad Arayanka uh, Upanishad... ...Brihad betekent groot... ...en Arayanka betekent... Uh, wildernis of bos. Dus dan zitten we dus neer in het bos. En dat was vroeger ook uh, als mensen, zeg maar, hun leven hadden geleid en een gezin hadden gesticht. Daarna, na op middelbare leeftijd, trokken ze zich terug in het bos om deze teksten te, te overpeinzen. En um, ja, het is de verhalen, vooral van deze Upanishad, dit is de langste Upanishad die er is. Uh, ...zijn bijna, daar zijn Socratische gesprekken in te vinden. Dat is ja. echt heel mooi om, om die dialogen te lezen. En uh, in deel 3 bijvoorbeeld, um, dat heb ik ook als voorbeeld genoemd... ...nodigt uh, koning Ganaka alle wijze brahmanen uit, uh, uit de omtrek... ...en hij uh, heeft duizend koeien bijeengebracht... ...waaraan hij aan de horens weer allemaal munten heeft gehangen... ...en hij zegt, uh, laat die waar het de kennis van Brahman betreft... ...de meest voortreffelijke onder u is deze koeien naar huis voeren. Zo, so. oké. Okay. En nou, al die Brahmanen zijn natuurlijk ja. heel bescheiden... ...en die ja. denken ja. van ja, dat, uh, dat zou ik niet kunnen zeggen... ...en dan is uh, Yajna Valkia een van de wijzen, die uh, zegt tegen zijn bedienen: nou, breng jij die koeien maar die duizend koeien maar naar huis. <laughs> en dan, <laughs> vervolgens zijn al die brahmanen heel boos van... ja, maar dat gaat zomaar niet, natuurlijk. Ja. Uh, van, je, je, ben jij wel de wijste onder ons? En dan zegt hij, uh, uh, Jachna Valkia... ja, ik zou niet durven zeggen dat ik de wijste ben... maar ik kan die koeien heel goed gebruiken. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> dus, dus er zit ook lang... humor in. En, ja, maar... uh, ja dat, dat maakt het wel weer heel erg menselijk, zeg Ja. maar. En als je nu denkt hè, van uh, hoe de maatschappij er zeg maar nu uitziet... hoe zou je de toepasbaarheid hieraan onderkennen? Nou, het, het is een bepaalde methode uh, door... Uh, Valkia die wordt daarna ondervraagd door alle wijzen. Ja. Um, en het is een methode om tot inzicht te komen door een bepaalde dialoog... door uh, te vragen, ja, wat bedoel je daar dan mee? En uh, echt tot de wortel van de, van de begrippen terug te gaan... Ja. Um, ga je echt kijken wat, wat de dingen betekent. Je, je legt het eigenlijk helemaal bloot. Ja, want daar ben ik naar op zoek. Hè? Want als je dan een stuk hebt bestudeerd of gelezen... Zo, voordat Klopt, je ja. daadwerkelijk de stilte ingaat... maar wat gebeurt er daarna? Gaan de mensen jou dan allemaal vragen stellen of hoe moet ik dat zien? Uh, nou, daar gaan we eigenlijk over filosoferen. Want ja. dat is uiteindelijk uh, waar je ja, mee begint met Upanishad. Het is hele basale kennis eigenlijk. Ja. Het is heel anders dan bijvoorbeeld yoga-systemen die zeggen... nou, je moet nu dit doen en dan dat en zo dus en zo... En het zijn ook niet die offerrituelen van je moet precies dit en dat doen... En dan gebeurt er zus en zo. Nee, je gaat hem dus zelf met je eigen denkvermogen dus kijken ernaar. En dus ook zelf onderzoek doen. Ja. En um, zo kom ik dus over bij... over uh, Brahman is Atman... Dat lijkt een heel filosofisch beginsel. En dan moet ik ook natuurlijk eerst even de filosofie uitleggen. Ik wilde het net vragen. Ja, he? ja, dat is goed, ja. ja. Uh, voor we dat kunnen, kunnen verhandelen naar de werkelijkheid. Ja, zeg maar. nee, fijn als je daar iets over kunt vertellen. Uh, nou ja, Brahman, dat ze ook wel eens voorbij gekomen zijn. Dat is um, de, de wortel van Brahman, is Bri. Dat is dus uitdijen. Dat is eigenlijk de, de ultieme realiteit van het bestaan, uh, het hoogst universele principe. Uh, het is ondeelbaar, onveranderlijk. Het, het goddelijke noemen mensen het ook wel. En atman, dat is etymologisch verwant aan adem. En wordt ook wel vertaald met individueel bewustzijn. En uh, ja, Blavatsky zegt daarover in de sleutel uh, tot theosofie van atma... en oh, die noemt het ook wel het hoger zelf... is nog uw geest, nog de mijne, maar schijnt als het zonlicht op iedereen. Het is een universeel verspreide goddelijk beginsel even onafscheidelijk van zijn ene absolute metageest... Als de zonnestraal van het zonlicht. Mooi. Dat ja, ja, is een hele, hele mondvol natuurlijk. Ja. Het is misschien ook wel leuk om te zeggen dat Schopenhauer die noemde zijn poedel uh, Atman. Oh, oh ja. oh, <laughs> en als hij niet oh. wilde luisteren, noemde hij een mens. Oh jeetje. Um, de Theosofie uh, hanteert een zevenvoudige indeling van de mens. Ja, klopt. Ja. En um, de, de meest hoge of de meest fijnstoffelijke, kan ik beter zeggen. De essentie daarvan is Atman. Ja. Dat is eigenlijk de mens mens ontdaan van alle persoonlijkheid en alle ego. Uh, Grappig dat hij dan zo'n hondje daarvan daar van ja, nou, ja. Ja. ja, hij, hij had honden heel hoog staan. Ja, ja, ja. ja, ja. Die waren niet uh, bedoezeld met een ego uh, ja. in zijn perspectief. Dus dat is ook wel weer een hele mooie vertaling daarvan. Yes. De essentie van het individu en de essentie is eigenlijk hetzelfde als de essentie van het universum. En Ellen um, Watts... Ik kan dit eigenlijk het mooiste uitleggen. Die heeft hier een hele mooie parabel over. Stel je voor, je bent brahman. Brahman is echt de ultieme blis. Gelukzaligheid. Maar... Ook dat gaat vervelen in de loop der tijd. Oh ja, hoezo? <laughs> nou ja, als het iedere dag fantastisch is, dan, dan weet je niet meer dat het fantastisch is. Er is geen vergelijking meer zonder dualiteit. Dus Brahman verveelde zich en hij wilde spelen. Hmm. En hij dacht, uh, maar ik heb niemand om mee te spelen, hoe doe ik dat? Hij dacht, nou, ik verdeel mezelf. Ik maak playmates eigenlijk. En uh, hij speelde uh, Verstoppertje met zichzelf op die manier. En uh, de, hij, uiteindelijk speelde hij dit spel zo goed... en werd het zo realistisch dat hij vergat dat hij Brahman was. Ja, ja. En dat zijn ja. wij. Ja. En daar zijn wij. Al ja, ja, die andere ja. pionnen, zeg maar. Dus, Al die andere mensen. Uh, ik vind dit de mooiste uitleg ja. en in die parabel van Atman is Brahman. En uh, ja, ik denk dat dit inzicht is toch wel ook echt in de westerse wereld uh, ingecijpeld. Is uh, dit ja. ook iets wat vanuit de Theosofische Vereniging Nederland uh, naar buiten toe is gedragen? Nou, het is zeker, het uh, eenheidsdenken is ja. bij de Theosofie heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Uh, dat je uit uiteindelijk inzicht uh, Atman is Brahman dat je ontdekt dat jij de wereld bent. Dus, uh, er wordt ook wel gezegd in de Obanischiaatse, tatvam asi, en mm -hmm. het is Sanskriet voor jij bent het, het is het goddelijke. Jij bent God. Ja, we gaan er zo op door. Tot zo. Pas je dit toe, zeg maar, deze filosofie in het dagelijks leven? Het voornaamste is dus zelfonderzoek. Je beseft, op het moment dat je beseft dat alles wat jij ziet, wat jij ervaart, dat jij dat zelf bent, dan heeft dat natuurlijk een omslag in je denken. Um, het is dan, uh, je bent dan feitelijk kwaad op jezelf. Uh, als ik uh, hierheen fiets en uh, ik word afgesneden door iemand en ik ben ja. heel erg geïrriteerd en boos en er komt van alles in me op. Dan besef ik mij dat dat eigenlijk mijn, mijn ego is. Mijn lichaam dat dat helemaal aanstuurt vanuit mijn natuur. Dat geërgerd is, dat schrikt. Dat allerlei stofjes in mijn bloed komen en de ergernis. Nou, noem maar op hoe, hoe, hoe bepaalde gevoelens en gedachten ontstaan. Die eigenlijk uh, waar ik me normaal volledig mee zou identificeren. Maar wat zou je daar nu mee moeten doen dan? Nou, dan kan ik nu denken van... Hé, hey, kijk eens wat er gebeurt. Ja. Uh, maar ik ben niet... Die persona. Ik ben niet uh, dat. Uh, dit gebeurt er wel en ik erger mij. Je kijkt ernaar en je haalt eigenlijk de, de angel uit het moment. Ja. En um, het is een manier om eigenlijk heel, uh, heel blij te zijn met hele eenvoudige. Uh, ja, ja. Ervaringen. Dus, dus je, je probeert eigenlijk constant die sereniteit te bewaren voor jezelf, zonder dat je wordt afgeleid door allemaal dit soort situaties van buitenaf? De clue is dat je het overal gaat zien. En uh, dat daardoor heb je natuurlijk wel uh, ja, echt de filosofie nodig en die herhaling. En, want ja, je schiet heel snel terug. Uit, uit je, ...in je oude programmering van ik ben hier en daar is de rest van de wereld. Ik zit hier in mijn zak met botten en vlees en de rest van de wereld is... Dat uh, klinkt nogal uh, plastisch, <laughs> uh, zak met botten. Maar ja, uh, ja praktisch bijvoorbeeld uh, op het gebied uh, op je werk. Je bent op je werk, er is altijd wel iemand uh, die uh, vervelend is... Klopt, ja, dat is een, een irritante collega. Het is altijd, iedereen herkent dat wel, hè? Er is altijd een collega waar je niet mee door één deur kan. Daar moet je wel samen, of elke dag, mee samenwerken en door die deur kunnen. Klopt. En, Hoe ja, doe je dat? Nou ja, ja, ten eerste is het dus die ergernis die, die opkomt, waardoor ja. je normaal echt ruzie en, en, en, en die, die dualiteit eigenlijk alleen maar versterkt. Maar op het moment dat je het door hebt van, ik ben niet degene die tegen die ander kijkt. Die collega van mij weet waarschijnlijk iets, uh, die ben ik zelf op een ander niveau. Uh, het is een reflectie. Het is een reflectie. En uh, die persoon heeft niet het totaalbeeld nu en dat heb ik nu wel. Um, en in relaties bijvoorbeeld? Is dat dan precies hetzelfde verhaal? Ik denk dat je veel harmonische relaties kunt hebben. Uh, ook omdat je um, niet zozeer op zoek bent naar tegenstellingen, maar uh, probeert het verschil op te lossen. En dat geldt ook voor uh, opvoeding, opvoeding van kinderen? Ja, Ik denk dat je hele leven... Ja. Um, ja, Schopenhauer zegt het zo... Door egocentrisme achter zich te laten... kan de mens groeien en meer plezier hebben... en een meer universeel bestaan leiden. Je verrukking van het oneindig bestaan in Brahman. Hij is het zelf allerzelve en toch een eenheid in zichzelf. Kijk. Dus ja, je, je ja. gaat voortdurend heen en weer... tussen ja. die filosofische spiegelingen en, ja. en wat je meemaakt. Maar op het moment dat je het ook niet kunt ervaren in je leven, dat vind ik tenminste, dan heb ik ook niks aan die filosofie, dan is dat... Uh, nee, maar uh, jij, jij ervaart dat wel zo natuurlijk. Dat is wel de bedoeling en ja. dat zou ik ook iedereen aanraden, om het echt in je eigen leven te gaan zien. Kun je in uh, deze context ook kijken naar voeding? Nou ja, je zou uh, in die zin uh, een gezonder leven kunnen leiden... Ja. Um, doordat je minder makkelijk toegeeft aan uh, ja, begeertes. Want ja. dat is natuurlijk allemaal weer onderdeel van dat ego... wat heel erg vanuit je natuur, vanuit je lichaam uh, omhoog gestuurd wordt, zeg maar. Van, je, moet, je moet nu een stuk chocola eten, bij wijze van spreken... terwijl je daar heel erg een buikpijn van krijgt. Ja. Dat is ook iets wat je op <laughs> tijd kan uh, tackelen... als je denkt van, hé, hey, wat gebeurt hier? Hier. Um... Is er misschien iets waarvan je kunt zeggen van toen ik hiermee startte, bijvoorbeeld met die stiltegroep, is dat en datgene het eerste wat ik losliet of wat het makkelijkste van me kon afglijden? In de stiltegroep vooral, uh, daar heb ik heel veel van geleerd, is het... Um het uh, niet erg vinden om het oneens te zijn met iemand. Oh, oh ja, ja. Uh, dat je dus de ander uh, volledig in zijn overtuiging laat ja. en die persoon ook je laat uitpraten ja. <laughs> en er helemaal uh, laat zijn zonder dat jij meteen van alles aan het bedenken bent om er tegen in te brengen. Ja, ja. Maar gewoon echt geluisterd naar wat iemand te zeggen heeft en daardoor ook kunt begrijpen waar dat vandaan komt. ...en vanuit welke energie uh, zo iemand spreekt. Maar heb je dan geen last van bijvoorbeeld uh, het dilemma of een padstelling bijvoorbeeld over iets? Nou, ik, ik ga er gewoon niet van uit dat ik mensen moet overtuigen van mijn gelijk. Er ja. is namelijk geen universeel gelijk. Ja. Nou um, ja, omdat je, hè, als je toch iets bestudeert, zoals die Upanishads bijvoorbeeld... ...dan kan ik me best wel indenken dat uh, iedereen daar een andere mening over heeft. Oh, zeker, ja. Ja, ja en er zijn ook mensen die um, in deze groep... en dat is zelfs binnen de Vedanta, je hebt de Advaita Vedanta... dat is de niet-tweeheid, maar je hebt ook Dvaita Vedanta... en die zoeken het juist in de tweeheid. Ja, ja. En die zijn wel weer heel devotioneel bezig met precies deze kennis. Mm -hmm. uh, en dan denk ik altijd maar, het is, ja, het is of je linksom of rechtsom gaat... Um, uiteindelijk je kom je er wel op het eind. Want Atman is, is Brahman. Ja. En, uh, dat is ook wat, wat ik leuk vind aan Theosofie. Die zegt ook, onderzoek het. Ja. Leg het naast elkaar. En uh, dat probeer ik ook in de stiltegroep bij de dialoog te zeggen. Niemand heeft gelijk... Uh, gebruik het, de dialoog voor je eigen onderzoek. Ja. Niet om mensen te overtuigen. Ja, precies. Je hebt uh, volgens mij ook nog een, uh, een ander mooi stuk tekst. Klopt, ja. Ik heb een heel leuk uh, vandaag. Ja, ik heb een heel leuk gedicht gevonden van een oude dichter uh, met um, de naam Advaita. Maar hij heet eigenlijk J.A. Dermouw. Het is dus echt een Nederlander. En waar, waar is deze Nederlander bekend van? Uh, hij uh, was een Nederlands taalkundige, letterkunde en filosoof, moet ik even bijzeggen. En hij leefde zeg maar tussen 1963 en 1919. Oké. Okay. En dat was ook de periode waarin deze kennis een beetje ontsloten werd, dus uh, mensen zich, kunstenaars ook lieten inspireren. Dat ja. was nog voor de oprichting van de Theosofische Vereniging? Oh, nee, die was er al. Oh, die dat was, was al. 1875, als ik het goed oh, ja. heb. Oh, ja, die was er al. Die was er al. En hij heeft een gedicht gemaakt, um, daarom vond ik het zo leuk, over, over Brahman... en uh, hoe dat dan in de, praktijk, de dagelijkse praktijk gaat. Ja. Ik ben Brahman, maar we zitten zonder meid. Ik doe in huis het enige dat ik kan. Ik gooi mijn vuilwater weg en vul de kan. Maar ik heb geen droogdoek en ik mors altijd. Zij zegt dat geen werk is voor een man en ik voel me hulpeloos en voor zelfverwijt. Als zij mij lang verwendde onpraktischheid, verwendt met wat ze toverde in de pan. En steeds vereerde ik hem, die zich ontvouwt tot feerie van wereld, kunst en weten. Als zij me geeft mijn bordje havermout en ik zie haar vingertoppen zijn gespleten... dan voel ik eenzelfde adoratie branden voor zon, bach, kant en haar vereelte handen. Zo, Zo is het mooi hoor. Prachtig, ja. ja. ja. ja. Het heel mooi. leven zit er eigenlijk in. Ja, bijzonder. Wat is de reden dat jij hiervoor gekozen hebt? Nou, ik vind het heel mooi hoe hij het zijn uh, het van Brahman vertaalt en yes. uh, zijn huishoudster uh, daarin opneemt en ook de eenheid ziet in alle dingen. Zijn dit soort uh, teksten in boeken ook terug te vinden in de bibliotheek van de Theosoze Vereniging? Zeker, maar er is ja. op dit moment... Uh, de, de bibliotheek heeft een fantastische collectie met Upanishaden en allerlei uh, commentaren ook. Uh, maar er is ook ontzettend veel online te vinden, ja, uh, zeker goed. in het Engels. En ook in het Sanskriet? Uh, vast, ja, ook in het Sanskriet, ja. Wanneer is er een volgende stilte meditatie? Uh, 17 februari gaan we het hebben over de Chandogya oh, Upanishad. Oké, okay, dus dat is weer een vervolg op wat nu geweest is. Uh, het is weer een hele nieuwe Upanishad. Helemaal nieuw. Ja, oké. Okay. Helemaal vers gaan we weer beginnen. Nou, hartstikke goed. Ik wil je weer hartelijk danken voor dit uh, mooie gesprek, de uitleg die je hebt gedaan... en het fantastische gedicht. Oh, het heel jullie leuk ook leuk. bedankt. <laughs> Dank, Dank je wel. wel. We gaan zo meteen in gesprek met Ankie Hetema over Leonardo da Vinci. Tot zo dadelijk. Welkom bij Hello Radio Spirituality. Dankjewel. Leuk dat je hier te gast bij ons uh, wilde zijn vandaag. Hoe was de reis hier naartoe? Nou, goed met de trein. Het was eigenlijk voor mij heel makkelijk vanuit Bergen op Zoom om ja. uh, in één rit hier naartoe te kunnen komen. Alleen vanaf het station was even lastiger om hier weer om dit te vinden. Ja. Maar we zijn er gekomen. Ja. Kijk, nou ja, ja, goed jullie komen lopen vanaf het Centraal Station. Deels. Ah, oh, vandaar. We gaan met jou vandaag praten over het boek Leonardo da Vinci, Geniale alleskunner. Ja. Dat is een uh, mooi boekje, het is niet heel dik. Nee. Handzaam formaat. Ja. En het is een prachtig mooi boek, we gaan daar zo meteen uh, over uh, door. Je bent ook uh, lid van het Rozen Kruis. Ja. Hoe ben je daar uh, begonnen? Nou, het is eigenlijk zo dat ik rond de leeftijd van 15 jaar, dat ik me... Echt afvroeg van, wat is nou dit leven voor mij? En wat voor wereld leef ik eigenlijk? Jonge en... leeftijd ook, vijftien. Ja, ja. En nou, heel veel vragen. Maar dan, het was voor mij echt een crisis. Het waren echt crisisjaren van mijn vijftiende tot mijn 22e, toch zeker wel. Ja. Totdat ik een boekje tegenkwam uh, van Iniat Kaan, Het Doel van het Leven. Oh ja. En daarin spreekt hij over harmonie, over eenheid, over liefde. En toen dacht ik van, ja, maar dat zoek ik nou. Maar, maar waar is dat dan? Ja. En eigenlijk daarna binnen korte tijd kwam ik een boekje tegen. Mysterie der zaligsprekingen van J. van Rijkenborg. En dat ja. is dan van het Rozenkruis. En toen vielen die woorden van Iniat Kaan in mijzelf op, een, op, op zijn plek. Omdat ik toen ontdekte van, ja, maar ik ben, ik ben een mens eigenlijk van... Ja, van twee werelden. Ik leef hier op aarde, maar ik heb ook in mij iets wat rijkt naar, ja, naar iets hogers. Of naar, ja. Ja, en, en dat is eigenlijk toen mijn zoektocht geworden. Waar heb je die boekjes gevonden? Ik kwam uh, onverwachts, moest ik bij iemand oppassen. En daar keek ik in de boekenkast. Nou, een boekenkast is voor mij gewoon de ziel van een kamer. En ja, daar plukte ik zo'n boekje eruit. Ja, en zo kwam dat. Het zegt boekdelen over de eigenaar van de boekenkast. Ja, ja. Ja. Maar wel ja, mooi dat bestondig. het op zo'n manier komt, ja. dat je komt. Ja. En het moest ook zo zijn. En het moest zo zijn, want al gauw ontdekte ik ook dat er lezingen waren. nou, dan ga je naar zo'n lezing toe, dat was toen nog heel Rotterdam. En uh, nou, ja, dan rolt het vanzelf. Dus ik dacht, hier moet ik gewoon zijn. En het was meteen goed. Het was, ja, maar ja, het was goed. Ja. Ja. Het was heel intens goed. Ja. <laughs> en nog mooi. steeds. Ja, dat hoor ik. Ja, kan toch ja. aan je zien, want uh, wat betekent uh, deze geestesschool voor jou in het dagelijks leven? Het leert mij met andere ogen kijken naar die wereld ten eerste. En uh, nou, daar heb ik heb natuurlijk mijn bijeenkomsten. Je hebt de conferenties waar je heen gaat, dus dat dan beleef je dat ook. Maar natuurlijk ook gewoon in mijn dagelijkse leven. Ik sta voor de klas bijvoorbeeld. Voor mij zijn kinderen, zoals uh, dus ze binnenkomen, zie ik daar gewoon lichtzielen binnenkomen. Ja. En dan ja, dan kijk je toch anders, want je ziet gewoon mogelijkheden in die kinderen, de onbevangenheid, de puurheid, en dan wil ik daar ook op inspringen? Ik wil dat ruimte geven. Ik wil het ook behoeden. En dat is eigenlijk voor mij, als je dan concreet vraagt voor mijn dagelijkse leven. Dat is voor mij echt dat je heel anders en ook met kinderen omgaat. Ja, dan, dan vul je dat in. En tussendoor leer ik ze natuurlijk ook gewoon lezen, schrijven, rekenen. Maar voor mij staat dat op de eerste plek. Die ruimte geven aan dat wat een kind innerlijk ook bij zich draagt. Ja. Nou, dat is even ook van mijn dagelijkse werk. Ja, dan, ja, ja, dat, hoor, erbij ja. pak. dat is heel mooi. Ja. Hoe je er dan ook naar kijkt. Ja. En heel, heel veel mensen zijn daar niet zo van bewust. Nee. Je gaat toch een extra inzicht krijgen... waardoor je het, het een en ander anders gaat zien. Ja, en op. het werkt met kinderen. Want dat pakken ze gelijk op. Ja. Ik hang bijvoorbeeld een kristal op even in de klas. En dan zien ze dat licht er doorheen komen. En dan praat je daarover. En dan heb je het erover over die splitsing natuurlijk. Maar ze, je voelt ook gelijk dat ze... Ja, een groter geheel in hun behoud en wakker maakt. En dan daarna zeg ik van, kom op jongens, nu nog even rekenen. Nee, ja. En dan, en een is en dan, maar ja, ja. Het is, Mooi. Ja. Dat is mooi. Ja. ja. Zeker, zeker. ja. Dan kunnen we stellen dat ze het intuïtief aanvoelen? Ik denk dat kinderen dit, ja, die, die nemen zoveel meer mee. Al nog, die hebben nog zoveel meer bij zich. Ja, ja. ja dat kunnen ze nog niet allemaal benoemen natuurlijk, nee, maar het is er wel. Ja, en wat wij vergeten zijn. Ja, ook dat. Ja, ja. We gaan het vandaag met jou hebben over Leonardo da Vinci, zoals ik zojuist al aankondigde. Ja. Hij was architect, uitvinder, waterbouwkundige, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatom, beeldhouwer, schrijver, <laughs> schilder, cartograaf en componist. Anki. vertel me, wat was hij in ieder geval niet? Jongen, jongen, wat was hij niet? Nou, men heeft hem bijvoorbeeld verweten... Dat hij zijn schilderijen niet afmaakte. Ja, ja. Maakte hij dus, ze ook niet af? Dan? Nou, niet allemaal. Nee. Ja. Nee, nee. En hij werkte er bijvoorbeeld ook heel erg lang aan. Dus ja, wat was hij niet? Ja, nou, dat vind ik gewoon een lastige vraag. Ja, want hij. Is het ook, hij hoor. Kijk, hij, het is een alleskunner. Ja. Het mooie is, vind ik, van hem dat hij uh, echt de natuur introk en daarin alles onderzocht en dat hij ook. De natuur analoog stelde aan het mens zijn. Dus ja, hij, hij omvatte eigenlijk alles. En daarom zeg je ook een uomo, universale. Het is een universele mens. Hij pakte echt die universele levenswaarde. Die, die trachtte hij te pakken. Ja, vandaar dat dat boekje ook heet uh, Geniale Alleskunner. Ja. ja. Ik heb een theorie over uh, Leonardo da Vinci. Nou, laten we horen. In alle bescheidenheid over de onafgemaakte werken. Ja. Misschien heeft hij dat doelbewust gedaan. Misschien zit daar het gedachtegoed achter van laat het leven zijn beloop. En ook in de onafheid van de dingen zit gewoon de kern van het bestaan, van het wezen, waar we allemaal deel van uitmaken. En misschien moet het juist niet af waardoor het eindig oneindig is. Ja, voor mij voelt dat ook zo aan. Ja, ja. Als ik me bedenk dat hij bijvoorbeeld die Mona Lisa in wel 15 jaar met zich heeft meegedragen. En penseelstreekje voor penseelstreekje... toch steeds weer eraan werkte. Ongelooflijk. Ja. ja, en als ik het ook in verband breng... met die andere uh, schilderijen die hij maakte... hij schildert echt het vrouwelijke. En, en ik, ik verdenk hem daarvan... dat voor hem dat vrouwelijke ook echt... Het, het zielenwezen is... wat in ieder mens zit. Ja. En dat hij er daarom ook aan bleef werken. Hij wilde die schoonheid van de ziel... En waar Plato, Plato ook over spreekt, het ware en het schone, dat is het goddelijke. Hij wilde die schoonheid zo weergeven die in ieder mens aanwezig is. In die zin werkte hij daar steeds weer opnieuw aan om die schoonheid te, te pakken. Je ja. bent co-auteur van ja. dit boek. Ja. Wat spreek je zo aan in deze alles kunnen? Nou kijk, als je ziet dat uh, heel veel mensen nu natuurlijk met dat 500 jaar sterven van hem... Uh, inspringen op zijn leven. En allemaal op een andere manier. Tijders Museum met de tekeningen. Bijvoorbeeld nu weer op de televisie. De ja. Sporen volgend. Met Diederik van Vleuten. Nou, mij sprak aan vooral die Vitruvius. Die ik natuurlijk wel kende. En uh, dat hij die neerzet op een manier. Dat je denkt van ja, wat, wat bedoelt hij daarmee? Dus, dus meer de, de gedachtegang achter, achter zijn werken. En, en nou, dat sprak mij heel erg aan. En om me daarin te verdiepen. Wat, wat heeft hij nou gedacht in die tijd? Want het is natuurlijk een tijd van de middeleeuwen naar die renaissance in Italië. Dat je denkt van, wat heeft dat gedachtegoed nou in hem teweeg gebracht? Waarom ja. schildert hij dat op die manier? Ja, het zet je wel aan tot denken. Het zet mij aan tot denken. Ja, ja dat sprak mij het meeste aan. Ja. Ja. Dit jaar is dan 500 jaar dat Da Vinci is uh, overleden. Ja. Waarom is het zo belangrijk om het nu weer breed ja. uit te dragen? Voor mijn gevoel, maar ik spreek natuurlijk voor mezelf. Ja. Voor mijn gevoel is het: uh, ja, komt hij aan met echt universele levenswaarden. die hij ook laat zien in zijn werk. Als je tenminste uh, niet alleen wil kijken naar hoe prachtig het geschilderd is. Ja. Maar hij schildert bijvoorbeeld ook Bijbelse taferelen. Maar net even wat anders dan dat je het in die Bijbel leest. en dat je je afvraagt: van, ja, waarom doet hij dat nou eigenlijk? En dan ontdek je dat daar toch een proces. Zit wat hij wil laten zien, wat denk ik voor deze tijd heel erg nodig is. Ja, dat geloof ik ook. Nou, wat mij opvalt is dat je, als het gaat om die creaties van zijn bijbelse schilderkunst, ja. dat je in dialoog met hem gaat in ja. het boekje. Ja, omdat ik me dingen afvraag. Dat voelde ook gewoon zo, om dat zo ja. te doen. Ja. Ja, ja. ja. want kijk, je, ik kan het niet bewijzen of zo dat het zo is, maar als ik een plaats in de tijd, hij heeft, hij heeft gewoon kennis genomen van uh, de Platoonse Academie van Marsilio Ficino. Ja. Dat kan niet anders. Daarin werd het Corpus Hermeticum natuurlijk besproken... van Hermes Trismegistus over mens, kosmos, God. Ja, dat heeft hij natuurlijk meegenomen. En, en die boeken, bijvoorbeeld van uh, de apocryfe boeken... Van, die niet opgenomen zijn in de Bijbel. Het Evangelie van Maria of van Johannes. Dat had Ficino ook in bewaring. Dus daar heeft hij kennis van genomen. En dat laat hij toch zien in zijn werk. Dus je zou zeggen, het, het innerlijke christendom, het gnostieke christendom, daar heeft hij kennis van gehad. En dat zie ik ook. Dat zie ik ook in het laatste avondmaal. <laughs> Bijzonder, ja. Ja, ja, inderdaad. We gaan er uh, zo op door. het laatste avondmaal. Dat is natuurlijk een, uh, een wereldberoemd uh, tafereel. Het is ja. prachtig uitgevoerd. Er zijn ook bepaalde materialen voor gebruikt. Ik moet je eerlijk zeggen, ja. dat laat ik helemaal rustig. Dat laat mij dus helemaal rustig. Nee, ik weet wel natuurlijk dat het, op, dat het op een speciale manier is neergezet. En dat het heel gauw alweer uh, afbladderde. Dus dat, dat weet ik wel. Dat het... Maar goed, toen hebben natuurlijk heel veel mensen... Heel veel andere schilders die, die zaten daarvoor en die hebben het heel goed weer gekopieerd. Dus, maar ik weet niet welke materialen dat, uh, dat gaan nou, we mij erin en eruit. Hoe zie jij de symbolische rol van uh, Judas met wat Leonardo weergeeft in dat beeld, dat tafereel? Mij viel op dat hij in zijn studie heeft hij uh, een cirkel om die tafel heen geschilderd. En dan zie je dat die tafel de middenlijn vormt van die cirkel. En dan zie je dat uh, Judas een beetje omgedraaid zit. Dus als enigste en ook aan de donkere kant. En dan vraag je af, wat gebeurt daar? Maar dan moet ik hem in relatie zetten met Johannes of Maria Magdalena. Het is een vrouwelijk gezicht. En met Petrus. En dan zie je dat Johannes of Maria, die vormt een V-vorm tezamen met Jezus. Dan zou je kunnen denken, daar, daar gebeurt iets. Dat is dat hart... Het hart wat van een mens open kan staan voor het licht. Daar daalt dat licht in. En dan zou je kunnen denken, nou, dat is het hart, Johannes. Dan is Petrus het hoofd. Daarom heeft Petrus ook een beetje een snijdende uh, hand naar Maria toe. Want het hoofd wil altijd toch ja, de boventoon voeren. Kijk maar ook in onze ja. samenleving. Ja. Dan dus dan heb je hart, hoofd. En Judas is degene die dan de daad stelt. En die stelt de daad volgens de Bijbel ook van... De overlevering aan de, aan, de macht, aan de wereldse macht. En wat zou nou die wereldse macht zijn? Nou, voor mij is dat dat hij juist dat lichtproces... wat in een mens gaande is, van in, in het hart begonnen... dat hij dan zegt, die, die Judas zegt dan... dat moet in de mens moet dat zijn voltooiing vinden. En hij levert het over aan de wereldse macht in de mens. Dus hij wil dat licht laten schijnen en echt laten doorstroom door ja. die hele mens heen. Dat dat gewoon heel duidelijk wordt weergegeven daarin. Ja. ja. ja. Kunnen we dan stellen dat hij qua symboliek dan de verbindende factor is geweest? Ja. Ja. ja. Je ziet ook op het werk dat de hand van Jezus is aan de ene kant, de linkerhand is open naar het boven, naar, die boven, naar dat goddelijke, maar de andere hand is precies dezelfde hand als Judas, die beide naar dezelfde schaal rijken. Dus er is een, een, een verbinding tussen, tussen die twee. Dit boekje, het is een heel mooi boekje. Het is ook leuk dat het uh, zo handzaam is. Niet, niet ja, heel precies. erg meteen een hele dikke pil. Ja. Hè? Al mogen die er ook wezen. <laughs> ja. Met wie heb je dit boek uh, nog meer samengeschreven? Ik heb het uh, samengeschreven met uh, Dick van Niekerk. Ja? En met Atte Jong. Okay. En uh, ja, dat werkt gewoon heel inspirerend op elkaar. Je, ja. je spreekt met elkaar daarover, Je wisselt uit, maar je bevestigt elkaar ook. Dus in die zin is het gewoon ook... Ja, Heel plezierig om samen, om samen dit te doen. Want ja. het bestaat uit, uh, uit drie voordrachten. Ja. Kun je aangeven waar deze voordrachten zo'n beetje over gaan? En welke dan van jou is daarin? Um, Dick die schrijft voornamelijk over het historische aspect. Die, die plaatst hem ook echt in de tijd. Ja. En, en zijn levensloop. En Ad, uh, Ad de Jong, die is componist. En die is erachter gekomen dat je ook over de zeven principes van Da Vinci spreekt. Ja. En die zeven principes, die heeft hij op muziek gezet, met zang. Dus er is ook een cd? Um, nee, het is niet een cd. We hebben dat live hebben we dat uitgevoerd, al in Tilburg. Ja. En ja, Ik denk niet dat daar een cd van komt, dat denk ik niet. Nee. Okay. Maar de tekst, hij heeft de tekst natuurlijk wel, de tekst staat in het boekje ook, ja. wat hij daarbij uh, gedacht heeft. Nou, en mijn aandeel is weer meer dan toch van, wat doen die schilderijen met mij ja. en geplaatst in de traditie, het, ja, het gnostiek hermetische traditie van die tijd. En die tot nog toe ook bij het Rozenkruis nog steeds uh, ja, belangrijk is. Belangrijk ja, is, ja. En, en wat is de aanleiding geweest van dit boek, om dit uh, boek te vervaardigen? Um, ik vind het zelf, en dat heb ik ook gemeen met, met Dick en met uh, Ad, om aan te sluiten bij wat er in de samenleving leeft... En, wij wisten natuurlijk al dat dat van Leonardo zou komen. Ook in het Tijlers Museum wisten we dat. En toen dachten we, nou, wat kunnen wij hiermee? En dan ga je kijken van, is het, het waard om het te doen? Ja, en dan zie je al gauw toch die, uh, die renaissance, die Italiaanse renaissance zie je komen. En je ziet de, de tijd van het Corpus Hermeticum. Ja, en dan, dan is de verbinding zo makkelijk gelegd. Maar, maar wat, je, wat je hoopt is gewoon dat je, door, dat je Leonardo brengt ook op deze manier... Nou ja, dat je een be bescheiden aandeel kan brengen of kan geven aan, aan mensen die, uh, ja, die daar naar ja. willen luisteren. Of die daar wat mee willen, ook in hun eigen leven. In hun ja, eigen leven inderdaad, ja. Ja. ja. We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break. ook mooi vindt de subtitel, want het heeft ook een subtitel. Ja. Is hartstochtelijk op zoek naar de lente van de geest. Ja. Wie heeft dat bedacht? Ja, wie heeft dat bedacht? <laughs> of dat ah, samen. Het is, gegaan, ja, dat gaat samen. En ja. dat is het leuke ook. Ja. En ook in samenhang weer met uh, de rozenkruispers natuurlijk. Daar ga je er ook over praten. Ja. Dus ja. het is echt dat ontstaat pratend met elkaar. Denk je weet van ja, dat is hem. Ja. Dat is hem. Ja. <laughs> dat hoef je niet meer verder te zoeken. Nee. En die Europese lente. Ja. Er is wel daar wat gestart toen der tijd. En je ja. zou bijna kunnen zeggen, of je kunnen afvragen: zitten wij nu niet in de zomer? Wat <lacht> brengen wij, wat brengen wij hè, in ons eigen leven nu tot stand wat er toen gestart is? Ja, want wat betekent dat, hè? de lente voor de geest? Ja. Wat zou dat ook kunnen hebben betekend voor Da Vinci? Ja. ja. Nou ja, dat is inderdaad uh, een doordenkertje. Ja, dat een, doordenk is een doordenkertje. <lacht> ja, ja. Maar ja, ik denk wel gelijk. Die oude Grieken die zeiden al, uh, mens ken uzelf in waarachtige verhouding. Ja. En voor mij is die warachtige verhouding toch dat je een aardemens bent. Maar je bent ook een hemelse mens. En daartussenin zit toch jouw jou bezieling. Dus word weer een heel mens naar geest, ziel en lichaam. Ja. Dat, dat is, en vandaar ook die geest natuurlijk. Die ja. ene geest. Hè. Het is voor mij echt die ene geest die... Hoe je dat ook noemen wilt, Maak mij, mag dat God noemen, liefde, licht, dat maakt me allemaal niet uit. Maar het is wel die ene geest waardoor alles tot stand gekomen is. En, en dat je je daar weer mee kan verbinden als mens hier op aarde. Microcosmos, ja. macrocosmos, nou ja goed, dat je deel bent van het grote geheel. Ja, inderdaad. Het ja. is wel vrij universeel, hè? Ja. dat wat je net benoemt als we dan terugkijken naar Leonardo da Vinci, had hij toch ook de behoefte om de schilderkunst te profileren als wetenschap. Waarom was dat, denk je? Dat heeft hij zeker, want hij wilde natuurlijk alles doorvoelen en alles doortasten. Ja. En hij was uh, niet opgeleid, dus hij had ook wel eens het gevoel van, ik ben niet geletterd, zei hij ook letterlijk. Maar dan zei hij, maar juist doordat ik alles wil ervaren, dat is mijn wetenschap. De ervaring is mijn wetenschap. En daardoor was het natuurlijk ook heel erg puur van hemzelf. Ja, dus het is niet de wetenschap zoals we die tegenwoordig kennen. Maar het was meer de visie vanuit zichzelf helemaal bezien. Maar Als ik denk wel kennis. dat hij een basis gelegd heeft. Echt door, door te experimenteren, door te kijken, door te observeren. Ja. Daar heeft hij wel de basis voor gelegd. Ja, en ook absoluut. dan voor die schilderkunst. dat Hij echt, hij wilde ook schilderen, schilderen volgens de wiskundige um, schoonheidsideaal, zeg maar. Ja. Dat dus, is nogal wetenschappelijk. En ja. dat is nogal wetenschappelijk, maar ja. wel heel erg leuk hoor. Ja, dat ja. is heel erg leuk. Ja, dat zie je ook terug in zijn werk hè. Ja. En ook die, die getallenleer, ja. dat heel belangrijk voor ja. hem uh, is. Ja. Zoals ook het getal vijf, uh, wat ja. er voorbij ja. komt, dat heel ja. uh, belangrijk is. Ja. Was hij juist omdat hij zich van alles afvroeg, ook rusteloos daardoor? Ja, deels wel denk ik. Hij heeft het leven wel ook doorproefd naar de donkere kanten, daar is hij wel doorheen gegaan. Kijk, en hij was misschien wel rusteloos in de zin van dat hij ook eigenlijk zijn eigen leven misschien wel te kort vond. om alles te doorvoelen en te, door en te ervaren. Tegelijkertijd denk ik ook dat hij ook wel toch in zichzelf wel een rustpunt had. Dat moet ook wel. Dat Als moet je anders zoekt, ja, schilderijen maar. Je moet er wel voor gaan zitten. Lijkt me wel. <laughs> en weer kijken van wat moet ik er nu weer aan toevoegen. Of, dus ik, ik denk dat het de en en is. Hij, ja. heeft, hij heeft zoveel gedaan op zo'n hoog niveau. Ja. En dan uh, zou je bijna zeggen dat het onmenselijk is. Ja. ja. Hij was ook zijn tijd heel ver vooruit. Hè? Heel ver vooruit. Ja, ja, ja, ja. Als je dan ziet dat hij al de fiets in zijn aantekenboeken... en de parachute... en ja. al naar aanleiding van een vogel die hij ziet vliegen... bedenkt van, ja, maar als mens kunnen vliegen... ja, dat, dat, dat is, dat dat is, heel is apart, echt ja. heel apart. Ja. Ja. Anke, zou je misschien iets willen voorlezen uit het boek? Een kleine passage waarvan je zegt... van nou, dit is iets wat mij heel erg aanspreekt. Kijk, 25 jaar... Voor Christus is die Vitruvius al uh, geschilderd door Marcus Vitruvius. Daarom heet hij ook de Vitruvius van Leonardo da Vinci. Een wereldberoemd beeld is dat, hè? Ja, ja. ja, maar hij tekent hem net weer anders. Echt met een heel opmerkelijk verschil. Want in plaats van één figuur schildert hij twee figuren. Ja. En dat, dus daar wil ik iets over voorlezen. Oké, okay, ga je gaan. Van Vanwaar die verschuiving, dat losbreken uit het strakke vierkant naar de cirkel... Vanuit welke gedachte plaats je de mens zo in het centrum, het centrum van de wereld, misschien zelfs de eeuwigheid? Vervlecht je hier, met krullende, uitwaaierende haren en armen als in vogelvlucht, het menselijke met het goddelijke? De mens in zijn kleine wereld, de microcosmos, als afspiegeling van het heelal, staande in het vierkant gebaseerd op de Egyptische maat L en... Staande in de vijfhoek, het pentagram, op de cirkel. Aards en hemels tegelijkertijd. Verenigd in één levende bol. En een levend deel van de macrocosmos. Een autonoom wezen. Een mens opnieuw heel naar lichaam, ziel en geest. Een mens die zijn invloed kan spreiden in het omringende heelal. Die zichzelf de maat kan nemen in de kracht van de geest. Om te kunnen begrijpen hoe hij in de kosmos past. Prachtig. Heel mooi, ja, ja. Zeker. Ik kan me ook voorstellen dat je dit stuk kiest. Ja. ja. Het is zo boven, zo beneden. Hè? Ja, zo klinkt het. We leven het beneden en we kijken vaak naar de aarde. Maar we mogen ook best omhoog kijken, toch naar dat hemelse wat ook in ons is. Dus vandaar. Ja. ja. Wie heeft dat ja. ook alweer gezegd. Komt zo, er boven, zo boven zo beneden. Ja, dat is dat is een hermetisch principe. Dat is ja. van uh, Hermes Trismegistos. Ja. ja. Dus dan zie je hoe dat ook in mij inderdaad ja doorwerkt. Ja. En, Ik heb ook nog een uh, vraag met betrekking tot uh, Leonardo da Vinci. Ja. Maar ook over kleding. Want wat had hij nou toch met die roze tunieke altijd? Ja. Oh, ja. Daar liep hij in rond hè. en hij was ja. echt. Ja. Hij was. Hij zag altijd keurig netjes uit en hij was heel vriendelijk. Maar wat hij daar nou, ja, misschien dat hij wel iets zag zoals het in de oudheid was. Met uh, Als je naar de naar schilderij ook kijkt bijvoorbeeld van uh, Raphaël van de school van Athene. Ja. Dan zie je ook dat ze allemaal van die lange kledij, maar hoe dat nou precies zit ten opzichte van die tijd dan bij andere mensen. Hij zag er netjes uit, ja, schoon, roze. Ja. ja, dat denk ik. Was, uh, dat weet ik niet zoveel. Was Michelangelo misschien een beetje jaloers op hem? Ja, er gaan veel verhalen over. Er gaan, gaan heel veel verhalen hebben. daarover, ja, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het heel mooi. Wat ik ook heel mooi vind, je had het in het begin van ons gesprek, had je het over het vrouwelijke aspect. Ja. En in de mythologie heb je het ook over Leda de Zwaan. Wat maakt deze voor jou zo indrukwekkend? Um, nou, het verhaal gaat natuurlijk dat Zeus, de oppergod, dat die afdaalt tot een sterfelijke vrouw, Leda. En dat hij met haar samen wil zijn, want hij is, hij is verliefd op haar. En uh, nou, meestal wordt deze, deze mythe afgeschilderd... als dat dan Zeus ook echt als zwaan de vrouw neemt. Maar Leonardo, die, en dat vind ik dus bijzonder... Leonardo die, die schildert haar. Overigens, het is niet zijn schilderij... maar het is een schilderij wat uh, naderhand wel naar zijn voorbeeld is nageschilderd... Maar dat van hem is kwijtgeraakt. Maar hij schildert Lena naast Zeus gewoon eigenlijk gelijkwaardig. Dus die ziel van die mens, die, die, het vrouwelijke, schildert hij gelijkwaardig als die Zeus. En hoe ze elkaar in liefdebinding eigenlijk omarmen. De ene met de vleugel en de andere met de armen. Dus het, het onsterfelijke dat indaalt in die mens. En dat vind ik heel bijzonder daaraan. En dat zie ik ook, als, ook weer in dat laatste avondmaal terugkomen. Daar zie je dus Jezus zitten. Ja. Dat is ook weer dat goddelijke. Wat ook weer gelijkwaardig zit met die Johannes of Maria Magdalena. Mens en God naast elkaar. Ja, die kunnen samen in liefdebinding leven. Ja, zo voelt het voor mij. Hermes, dus zegt daar ook wat over hè, in, het, uh, in het boek. Misschien een idee om dat voor te lezen? Zal ik dat nog even doen? Ja, ja dat is ja, mooi De stoffelijke wereld beneden, o ziel, is het verblijf van onbevredigend verlangen, van vrees... Ontwaarding en droefenis. Boven is de wereld van de geest. Van rust. Ontoegankelijk voor angst. Getuigende van hoge waardigheid en blijdschap. Beide werelden hebt ge gezien. In beide werelden hebt ge geleefd. Maak nu een keuze. In overeenstemming met uw ervaring. Prachtig. Heel mooi. Ja. En toen was het lente. En toen, en toen was, het... was het lente. Ja. <laughs> Oké, okay. we willen je bedanken voor dit uh, mooie gesprek. Fantastisch, wel. Dank Ik dankjewel. vond het ook heel fijn, dank jullie wel. Beste luisteraars, dit was Hello Radio Spirituality. Het zit er weer op voor vandaag. Volgende week zaterdag zijn we weer te beluisteren vanaf 12 uur. Meer informatie en het naluisteren van onze programma's kan op helloradio.eu. Een heel prettig weekend en tot volgende week.